Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft een grote luchtaanval uitgevoerd op Nabatije... een stad in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. In de stad wonen ongeveer 15.000 mensen. Hulpverleners zijn bezig met het zoeken naar slachtoffers... maar dat is volgens hen moeilijk vanwege de grote branden die zijn ontstaan. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zijn er sinds eind september... door Israëlische aanvallen ruim 1600 mensen gedood in Libanon. Bij twee woningen in Noord-Brabant zijn vannacht explosies geweest. Het gaat om huizen in Os en Leende. De politie denkt dat het gaat om zwaar vuurwerk. Bij beide huizen is de voordeur eruit geblazen. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is op zoek naar getuigen. In Noord-Gaza zijn de afgelopen week zo'n 200 mensen gedood. Dat meldt het gezondheidsministerie in Gaza. Dat valt onder de politieke tak van Hamas. Volgens het ministerie is de situatie in ziekenhuizen in het noorden catastrofaal... en liggen er lijken op straat. Sinds volgend weekend voert Israël meer aanvallen uit op het noorden van Gaza. Gisteravond is er weer een pand in Alphen aan den Rijn beschoten. Daar er raakte niemand gewond... Twee mensen zijn opgepakt. Eerder deze week werd er ook al een pand beschoten. Ook ging er afgelopen week een explosief af bij een huis in Alphen aan een Rijn. Een exacte replica van de Iron Throne uit Game of Thrones... is geveild voor anderhalf miljoen dollar. De zetel uit de hitserie ging onder de hamer in de Verenigde Staten. Het was gemaakt voor promotionele evenementen en tours. Het weer, er trekken buien over het land, lokaal met onweer en hagel... Ook waait het stevig. Daarom geldt in het noordwestelijk en noordelijk kustgebied code geel. De komende dag wolken, zon en ook een bui. Het wordt dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. 6.9 Zfm. ZFM I'm sorry didn't mean to call you But I couldn't fight it I guess I was weak And couldn't even hide it And so I surrendered Just to hear your voice Ik ben zo'n plezier. Ik ik ben ik ben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 Get you, get you, get you one way, or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way, or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya. I'm tremble I shiver and shake from the love that you made to me Be demanded, it's hard to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 zeg het tot iedereen